Zes uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht vanwege de sneeuw opnieuw een drukke ochtendspits. Er is gestrooid op de wegen, maar er was gisteravond en vannacht te weinig verkeer om het zout op de wegen goed in te rijden. Voor de vijf noordelijke provincies geldt nog altijd code oranje, de waarschuwing voor extreem weer. Sneeuwval in combinatie met een stevige oostenwind zorgt daarvoor veel overlast. De NS rijdt ook vandaag vanwege het weer met een aangepaste dienstregeling. En reizigers wordt afgeraden om met de Thalys te reizen. Vanwege de slechte weersomstandigheden zal er veel vertraging zijn, denkt Thalys.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 Het weer in het noorden sneeuw en daar blijft het vriezen bij een stevige oostenwind. In de rest van het land valt hooguit nog wat sneeuw. Daar liggen de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Let u op door plaatselijke gladheid, door sneeuw en bevriezing. Dan wordt er op diverse plekken al langzaam gereden op de wegen. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 12 kilometer tussen afrit Hoenderloo en Stroe. En het gaat ook stapvoets op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Zaandijk, 10 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze maandag 21 januari. We zijn op de weg en op het spoor. Ja, wij wel. Om verslag te doen van de sneeuwval en mogelijke problemen in de spits. U hoorde dat zojuist. En we praten vanochtend ook over de Vira. De Belgen zijn de treinen inmiddels kotsbeu, zo laten ze weten. Nou, de Nederlanders ook hoor. En NS stelt de Italiaanse producent verantwoordelijk. U hoort vanochtend onze correspondent vanuit Italië. Wie zeker rijdt vandaag is Jeroen Dijsselbloem naar Brussel. Vanavond wordt, als het goed is, onze minister van Financiën benoemd tot voorzitter van de Euro. Rob, hij is de enige kandidaat, dus dat zou moeten lukken. Verder, Algerije, de bediging van Obama, het ijs in Friesland en Mino Remmers. Gaat het een beetje vandaag? Het oh, is een rotterend begin, door het centrum van Amsterdam. Maar nou, we gaan uiteindelijk een prachtige maandagochtend ochtend beleven waarin wij zwemmend voorop kunnen gaan. En de muziek vanochtend van Ilse de Lange. was dat met carousel. Het is zeven uh, minuten over zes. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren en het nieuws dat uh, nog komen gaat. Er ligt sneeuw en het is maandagochtend. Wat betekent dat voor het wegverkeer? Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe uh, is de toestand op het wegennet op dit moment? Uh, nou, we zien dat uh, zeg maar, de inzet van de Rijkswaterstaat uh, gisteren en afgelopen nacht uh, zijn werk heeft gedaan. We hebben echt met man en macht uh, alles materieel ingezet en uh, ruim 12.000 uh, ton uh, uh, zout gestrooid. En uh, we zien dat het beeld nu is dat de, uh, de wegen er met uitzondering van het noorden van het land, en dat is vanwege de sneeuwval die daar nog uh, valt, uh -huh. redelijk uh, tot netjes uh, bij liggen. Ja, dus dat betekent dat het zout dat u gestrooid heeft um, voldoende ingereden is. Ja. Nou ja, in ieder geval uh, zijn werk heeft gedaan. En het is nu echt aan het verkeer om het zout nog uh, beter te laten werken en uh, sneeuw weg te rijden. Uh, de verwachting is ook dat vrijwel alle spitstroken opengaan. Uh, het verkeer dat nu op de weg zit, uh, past zich gewoon goed aan. En de ongevallen vallen op dit moment uh, mee. Het nou, is dus niet heel erg glad? of Wat hoort u daarover? Ja, nou, uh, we blijven vanuit Rijkswaterstaat de weggebruiker op twee uh, dingen uh, alert maken. Uh, Houd rekening met uh, gewoon een drukkere ochtendspits. Dan normaal op maandagochtend. En een waarschuwing voor gevaarlijke rijomstandigheden. Want desondanks dat de Rijkswaterstaat gewoon volledig uh, of veel gestrooid heeft. Uh, kan er op een aantal plekken gewoon uh, verraderlijke gladheid zijn. Nee. Dus wees daar gewoon alert op. Ik zag vannacht ook nog veel schuivers en strooiers op de weg. Ja. Um, wordt er nog geschoven ook op dit moment. om, om wat er ligt weg te krijgen? Nou, op uh, plekken waar dat nodig is, zullen we dat zeker doen. Uh, we zien dat zeg maar, in de randstad uh, de wegen er, uh, er redelijk tot netjes bij liggen. En daarmee bedoelen wij dat de wegen dan zwart zijn. Mm -hmm. Dus uh, de sneeuw eraf is. Uh, op een aantal plekken ligt er nog wel drap. Uh, maar ja, dat is echt aan het verkeer. Om dat gewoon weg te rijden in het noorden van het land... zullen we zeker uh, blijven schuiven. Omdat daar uh, gewoon een groot deel van de dag nog uh, blijft sneeuwen. Ja, dus daar verwacht hij ook de nodige problemen nog waarschijnlijk. Kan ik mij voorstellen. Daar verwachten we dat de weggebruiker wel wat meer hinder uh, kan verwachten dan in de Randstad. Maar en... desondanks uh, overal in het land uh, daar wel rekening mee houden. En vanaf waar uh, vindt dat plaats in het noorden? Vanaf nou, we, merken dat we, we merken dat we nu zeg maar, in Noord-Holland vanaf horen uh, wel echt met mannen mag bezig zijn... maar moeite hebben om uh, de uh, wegen schoon te krijgen. Dus dat is echt vanaf horen richting de kop van Noord-Holland. En verder waarschuwt uh, het KNMI voor Friesland, Groningen en Drenthe. Uh, onder andere staat daar code oranje voor uh, voor sneeuwduinen en uh, stuifsneeuw. Dus uh, ook in die omgeving uh, alertheid gevraagd. Goed, nou uh, hou ons vanochtend op de hoogte mevrouw Verslechtenhorst. Jazeker. Van en dank voor nu. Nou, niet alleen hier overlast door wintersweer. Heel Europa heeft er last van. Vooral in het trein- en vliegverkeer is er overlast. Vluchten van en naar Schiphol liepen een grote vertraging op. Deze reiziger zat vanwege de sneeuwval in Nederland urenlang vast in Londen. En terwijl we aan het boorden waren, kreeg de piloot te horen... dat het aan de Schipholkant fout zat. En dat daar dus nog maar één of twee banen open waren. Dus dat we niet konden gaan landen... Nou, ja, zijn toch doorgegaan met borden, dus we zitten nu al een uur of vier uh, zeg maar erin, en het gaat nog wel even duren. Uiteindelijk vertrok haar vlucht met meer dan vijf uur vertraging. De luchthaven van Frankfurt werd vanwege de sneeuw zelfs helemaal gesloten. Ook het treinverkeer had last van de winterse omstandigheden. Rond Amsterdam bijvoorbeeld reden gisteravond urenlang nauwelijks treinen. En op veel begrip hoefde de NS niet te rekenen. Het begon te sneeuwen en weliswaar is er 2-3 centimeter gevallen. En de hele NS ligt plat. Hoe is dat toch mogelijk? In Rusland anderhalf meter sneeuw, maar al transport is rij. En hier 3 centimeter niet, uh, niet rij transport. Ja. Hopelijk gaat het vanochtend beter. Uh, reizigers hebben alvast het advies gekregen om de Thalys, de hoogsnelheidstrein naar uh, Brussel en Parijs, te mijden. Thalys verwacht dat de treinen vanwege de sneeuw... veel vertraging zullen oplopen. Er is meer winternieuws. Op de Nieuwkoopse plassen wordt een schaatser vermist. Een 48-jarige man uit Bodegraven zou een tochtje gaan maken... maar kwam niet terug, zegt de politie. De familie raakte eind van de middag ongerust... omdat hij nog steeds niet was teruggekeerd. En, uh, de man had een... Uh... GSM bij zich, waarop uh, momenteel geen uh, contact meer uh, te, te verkrijgen is. Dus ja, begrijpelijkerwijs dat men zich ergens zorgen maakt. Nou, de politie is daarop gaan zoeken naar de man, maar dat viel nog niet mee. Nou, Zonder avond kon de helikopter niet vliegen vanwege de slechte weersverstandigheden. Dus we waren beperkt in, in wat we konden. We zijn bezig geweest met uh, warmtebeeldcamera's langs Rietkraken. Dat doet de brandweer met name. En wij kijken langs oevers of wij uh, nog afwijkingen kunnen zien. En kunnen ze voorstellen dat we door de, door de recente sneeuwval ontzettend lastig is. En dus heeft de zoektocht helaas nog niets opgeleverd. Als het weer goed genoeg is, wordt vandaag verder naar de man gezocht. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen zijn gewonnen door de oppositiepartijen. Dat is een gevoelige tik voor kanselier Merkel. Die had gehoopt dat haar partij daar kon doorregeren. Lijsttrekker Weil van de Sociaaldemocraten stak daar een stokje voor. Dank u voor een ferme waalkamp met een goed resultaat. Ik kijk nu uit naar fünf jaar rood-groen. Herzlichen dank aan Wij willen nu een coalitie smeden met de Groenen en de huidige regering van Christen, Democraten en Liberalen naar huis sturen. En dat komt hard aan bij de CDO. Dat doet immer wie, vooral wanneer man de opvatting is. En dat met goeden recht. Man had tien jaar goed regiert. Man had het land naar voren gebracht. Man had hier ook ganz aan het einde ook een goede die wapen nog te winnen. Nu is dat alles niet so. zo. Zo'n nederlaag is altijd pijnlijk, zegt hij. Zeker als je net tien jaar goed hebt gedaan en je een goede kans maakt om te winnen. Uitslag wordt gezien als een belangrijk signaal voor de landelijke verkiezingen in september in Duitsland. Analisten verwachten dat die verkiezingen nu spannender worden. Even naar eigen land tot slot. De omgeving van Roermond is gisteravond opgeschrikt door een lichte aardbeving. Met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Is misschien niet veel, maar er is genoeg om te schrikken. Nou, ik zat voor aan de tafel uh, iets te doen. En drong uh, ineens uh, te rammelen en te trillen. En ik kreeg trillingen, maar het was niet lang. Het was misschien 15 seconden, 10 seconden. En toen denk ik, ik moet wegwezen, maar toen was het al voorbij. De beving werd gevoeld in onder meer Roermond en ook Maasbracht. En voor zover ons bekend is er geen grote schade ontstaan. Dan kijk ik nog eventjes naar het nieuws in de kranten. En dan pak ik maar even de telegraaf erbij, want volgens die krant staat ons een waar apocalyps te wachten vanochtend. Enorme hinder met een uitroepteken Een melding van het Rode Kruis. Neemt hij een noodpakket mee met deken, brood en water vanochtend? Ga vroeger op pad of werk thuis. Zo is de hele voorpagina van de Telegraaf bedekt. Verder nieuws in de kranten. Waterschapsbelasting gaat ondanks eerdere beloftes toch weer omhoog. Dat meldt het AD vanochtend. We betalen gemiddeld zo'n 3% meer. De waterschappen zeggen dat ze extra moeten investeren in de bescherming tegen hoogwater. De Volkskrant dan, artikel over de inauguratie van Barack Obama, later vandaag. Daar worden zo'n 6%. 600.000 tot 800.000 bezoekers verwacht. En dat is uh, toch veel minder dan de 2 miljoen. En dat was vier jaar geleden. Toch is volgens een van de bezoekers... de tweede beediging van Obama extra speciaal. Want hij is niet alleen de eerste zwarte president... maar ook de eerste herkozen zwarte president. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. started the day with a Along with his soul and his love De Polyphonic Spree hoorde u met Hold Me Now. Het is uh, bijna 18 minuten over 6. Ik neem u even mee naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, Rijkswaterstaat zei het al eventjes ja. net vanochtend bij ons. Als je een lijn trekt, zo ongeveer van Horen richting Drenthe. Daarboven is het uh, vooral is er vooral veel sneeuw gevallen en nog steeds sneeuw aan het vallen. Zie je dat ook terug op, uh, op de weg? Ja, dat zie je ook wel terug op de weg. Uh, zeker op de A7 in de kop van Noord-Holland... en ten oosten van Groningen helemaal tot de Duitse grens. Daar zie je het al uh, heel langzaam rijden. Um, dus ja, dat kan alleen maar met het weer te maken hebben. Hoeveel files staan er op dit moment? Er zijn uh, nog maar, zou ik bijna zeggen, drie files. Uh, dat zijn de te meten files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. 8 kilometer tussen Afrit Hoenderloo en Voorthuizen. 13 kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer... op de A7 Hoorn richting Zaandam in Noord-Holland dus. Tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer. Er staat normaal ook altijd een file ochtends, maar die is nu veel langer daardoor. En op de A9 Alpensloven richting Diemen. Twee kilometer tussen Oudekerk en Amstel en Knoopend Holendrecht. Nou, durf je een voorspelling te doen, Erwin? Nee, eigenlijk nee, niet. Nee, dat dacht ik wel. Nee, dat nee, ik <laughs> ook niet aan. Het wordt drukker dan normaal. Maar uh, ja, mevrouw van Rijkswater, dat zei het al, de wegen zijn zwart in de Randstad. Kijk eens. We wachten af wat de ochtend ons gaat brengen, Erwin. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. En dat doet Maino Rimmers ook vanochtend. Maar dan gaat het meer over de wat? dag, Maino. Nou, dat je afwacht wat deze dag jou gaat brengen, hè? Ja. Ja, eigenlijk wel. Dat, het, het is een beetje geblubber en geploeter. En uh, loop lopen in Amsterdam, vlakbij de Nieuwmarkt, Chinese buurt. En uh, ik moet een beetje denken... Kijk, het is vandaag 21 januari en dat is traditioneel Blue Monday. Nog even in herinnering roepen wat dat ook alweer is. Dat heeft alles te maken met we hadden goede voornemens. Het is nog midden in de winter en dit is de dag van de depressie. Zo schijnt. Daar is trouwens wetenschappelijk helemaal niks over bekend. Maar goed... Er staan hier twee dames op straat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het allemaal? Goed. He? goed. Ja? Ja, goed. Wat staan jullie te doen eigenlijk? We wachten op iemand. Oh. Hebben jullie nog een beetje een fijn gevoel? Jawel. Ja? Ja. Geen winterdepressie bijvoorbeeld? Nee hoor, is nee? mooi zo. So. Ik ja? vind het mooi, ja. Ik vind het een grote blubbertroep, vind ik het. <laughs> <laughs> nu een beetje wel, maar in het begin was het mooi. ja. Dan ja, komt het verkeer op gang en dan wordt het een beetje grijs-zwart. Ja. Zegt die andere capuchon, die staat wel met de rug naar mij toe. Hallo. <lacht> ja, ze lachen wel, dus die hebben geen last van de winterdepressie. Maar Blue Monday is al verschillende keren ook voor artiesten reden geweest... om daar ook muziek over te maken, om daar een plaatje over te maken. Bijvoorbeeld Fats Domino, Blue Monday. Can't get Blue Monday out of my head. Shut up on a Blue Monday. En deze natuurlijk. New Order met Blue Monday... Heel erg lang nummer, Lara. Gaan terug, we niet uitdraaien? ja dat duurt heel lang. Ja, dat is met de Blue Monday, hè, kom je altijd een beetje langzaam op gang. Ja, nee ja, Wij gaan mooi. deze ja. ochtend naar, een, naar, naar mensen die een initiatief hebben... om deze ochtend op willekeurige plekken in Amsterdam een lied te gaan zingen. Dat lied wordt vanochtend ingestudeerd. En uh, het is de bedoeling om op die manier... Uh, ja, de mensen een beetje een vrolijk gevoel te geven. Het klinkt, moet ik je eerlijk zeggen, nogal zweverig. Maar dat hoeft het toch helemaal niet te zijn. We gaan naar theatermaker Bas van Rijnsoeven... Die woont hier vlakbij aan de straat. En wij gaan met hem straks eens even hebben over wat precies het idee is. Geloof dat ze met een honderd man op willekeurige plekken... de mensen een fijn gevoel om zo de sociale cohesie te bevorderen. Klinkt prachtig in ieder geval. Ik moet maar weer eventjes terugdenken aan mijn oude kleuterschool. Aan zuster Magdalena, want ik zat nog bij de zusters op de kleuterschool. En of het nou maandag, dinsdag of vrijdag was... altijd moesten wij naar die ijskoude katholieke kapel... om daar ochtends vroeg te zingen ook... Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dat ik met mij al mijn zorgen... Dank u voor deze nieuwe morgen. Ja, ik ken hem. Bij u, u kom. Ja, zo dag. ging dat. Mm -hmm. Ja, maar de depressie ging er niet mee weg. Als kind <laughs> al niet. Ach, arme jij. Myno Remmers vanochtend. Hij probeert zich door deze ochtend heen te sleuren op Bloeman. Nee, het is acht minuten voor half zeven. Voor de ramen en aan balkons van flats aan de A13 in Rotterdam hangen lakens. Witte lakens die de uitstoot van auto's moeten opvangen. Sinds vorig jaar mag er op dat stukje weg weer 100 kilometer per uur worden gereden. Joris van de Kerkhof. Met de actievoerders de lift in. negende verdieping. Als je over de weg rijdt en je ziet deze flat hier met het, uh, het tekentje van Mercedes... dan zie je een vier, vijf lakens hangen. Hoeveel moet er te komen te hangen? Uh, nou, de bedoeling is dat zoveel mogelijk bewoners uh, de lakens ophangen. Uh, maar ongeveer de helft van de bewoners heeft lakens in ontvangst genomen. Een aantal daarvan hebben de lakens al opgehangen. Uh, een aantal mensen waren ook niet thuis, dus we komen op een later moment nog terug. Uh, ongeveer 80% van de bewoners weten we hier, ja, die heeft problemen met de snelheidsverhoging. Want dat, uh, ja, dus heeft ook gevolgen voor uh, de gezondheid. Achterverdieping, maar we moeten naar de negende. De lift gaat naar de achtste en de tiende. Nou, een trap naar de negende. Het is het aan de ene kant van de weg en ook aan de andere kant van de weg of alleen in de flats uh, die aan de, aan de kant van het vliegveld liggen? Nou, we doen nu uh, de oostkant van uh, de weg. Um, en, uh, maar iedereen die lakens op wil hangen, uh, daar hebben we lakens voor uh, beschikbaar. Um, en uh, ja, die kunnen die lakens altijd uh, opkomen halen. We voeren deze actie uh, ja, eigenlijk met een aantal lokale politici van uh, de Partij van de Arbeid, van het CDA, dit is Ribbo Tempel van het CDA, van GroenLinks, uh, Milieudefensie uh, doet mee. En gezamenlijk willen we laten zien dat het gewoon heel erg belangrijk is... om op te komen voor de gezondheid van de bewoners. Ja, ik en... vond het nou zo heerlijk, hè? die weg hè? Die hier waar je dan je 80 moest rijden. In die bocht, ik vond het langzaam. Breng je dat? Ja, ja echt enorm. En traag, het staat natuurlijk vaak file, gaat het nog trager. Maar nu, heerlijk, 100. Nou, dat is inderdaad een beetje de discussie. Je wint 22 seconden als je dit hele stuk 100 mag rijden. Maar de, de maar de gevoelstijd is veel groter. Nou, misschien is dat zo, maar dat vinden wij toch veel minder belangrijk... dan de gezondheid van die bewoners die vlak naast die snelweg wonen. Die mensen kan je niet wegjagen uit hun flats. Het is echt aangetoond dat de lucht viezer wordt als je 100 rijdt dan wanneer je 80 rijdt. Dus het is echt belangrijk dat die snelheid op 80 blijft zitten. Er komt nog één trap omhoog. Maar oh goed, de Tweede Kamer gaat ook schuiven. Ja, de afgelopen week nog een debat en uh, echt een steeds groter deel van de Kamer is overtuigd dat die, dat die metingen niet uh, belangrijker zijn dan die berekeningen. En die berekeningen rekenen dat schoon. De metingen laten zien dat het te vies is. Dus als we nu nog op de conclusies verbinden dat, uh, dat te veel vieze lucht wordt uitgestoten door dat harde rijden. Ja, dan moeten we ook de conclusie trekken dat we uiteindelijk de snelheid weer naar beneden moeten doen totdat het echt schoon is. En u spreekt namens? Ik ben van Milieudefensie. Ja, dat is we. Je hebt hier wel een prachtig uitzicht, vanaf de negen verdiepingen. Ja. En ziet u dan ja, al die sneeuwvlokjes komen nu tegen dat laken aan? Ziet u daar ook de smerigheid uh, in nog meekomen? Nog niet. Nee, dat is nog een beetje te snel, denk ik. Hè? Ja, nog een beetje te snel. Naar buiten. Ja. Op het balkonnetje. Ik volg. Wat een heerlijk zacht geluid zo. Een ja. mooie zoom. Ik denk ook wel dat uh, het sneeuw wat, uh, hoe heet dat, wat dempt. En je, je merkt nu ook dat natuurlijk het verkeer beduidend langzamer rijdt. Dit is het tempo wat u graag wil, dit is langzaam rijden nee, en stilstaand verkeer? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want dat geeft natuurlijk ook weer een heleboel vuiligheid, hè. Als, als auto's weer te langzaam rijden en, uh, of stilstaan. Maar uh, 70, 80, ja, mooie snelheid. Het laken, wat een bijzonder laken is dit. Wat, waar is het van gemaakt? Volgens mij zit er iets van vilt van in. Ik heb niet zo'n verstand van textiel. Maar het is in ieder geval een, uh, ja, een, een, een wit laken. Waarmee we willen laten zien in de komende weken... dat het, uh, ja, de luchtkwaliteit hier niet al te best is. Mooie plek hier. Hè? Heel ver kijken. Aan de ene kant op het balkonnetje naar buiten toe over de snelweg. Maar dan echt kilometers ver weg kijken. Als u over de reling kijkt aan de andere kant als uw huis binnenkomt. Kilometers ver weg kijken. Dat is waarom u hier blijft wonen. Het is uh, ja, een van de mooiste locaties, denk ik, voor Rotterdam. Dus uh, dat is mede een reden om hier te blijven wonen. Ja. Al dus de bewoners met lakens uh, voor ramen en balkons... langs de A13 in Rotterdam. Een bijdrage van Joris van de Kerkhoff. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Wesley Snijder zet zijn carrière voort bij Galatasaray... Vandaag is hij in Istanbul om een contract voor 3,5 jaar te tekenen. Sneijder komt over van internationale. De clubs waren ruim een week geleden al rond... maar Sneijder zelf hoopte op een club uit de Engelse of de Duitse competitie. Met een transfer is een bedrag van zo'n 7,5 miljoen euro gemoeid. Sneijder reageerde zelf alleen op de site van Galatasaray. Ik denk dat het geweldig the en de atmosfeer zal mooi... Ik like vind het leuk. Wat ik zei, ik kan niet wachten om daar te gaan, om mijn eerste spelen de Galatasaray-fans te kijkt er dus naar uit om de fans te ontmoeten van Galatasaray. En om de sfeer in Istanbul en in het stadion te ervaren. Voetbalkenner Arno Vermeulen over de transfer van de middenvelder... naar de Turkse topclub. Galatasaray is sinds niet al te lange tijd in handen van Unal Aysal. Dat is een Turkse uh, miljardair. Hij heeft 7 miljard ongeveer op zijn bankrekening staan. Hm. Uh, dus daar kon hij Sneijder wel van betalen. Een van zijn eerste daden was het binnenhalen van uh, Fatih Terim. Natuurlijk een van de misschien wel de bekendste... Turkse, uh, meest succesvolle trainercoach. En als je kijkt naar de spelers die daar uh, rondlopen... Hè, Altien Top, uh, Philippe Melo, uh, Burak Yilmaz. Goede spits. Uh, daar zal Snyder zijn uh, steekballetjes op moeten geven... Hij heeft het slim gedaan, want we moeten niet vergeten... dat Galatasaray nog in de Champions League speelt. En met Inter eh, dobberde hij wat rond in de Europa League. Dus eh, wie weet kan hij nog wat van zich laten zien in de Champions League. Vandaag wordt Sneijder gepresenteerd bij Galatasaray. In de eredivisie heeft Ajax door een 3-0-overwinning op Feyenoord... goede zaken gedaan, mede door twee doelpunten van Victor Visser... van Ajax de Klassieke. Amsterdammers zijn daarmee koploper, heeft ze Twente op één punt genaderd.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 Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in uh, Calgary... heeft de Zuid-Koreaanse Sang Lee uit wereldrecord op de 500 meter verbeterd. Ze reed 36,80 en dat is 1400 sneller dan de vorige toptijd. Op dezelfde afstand pakte Margot Boer het brons. Even naar het Nederlandse record. En dat had ze niet verwacht. Nee, zeker niet. Ja, gisteren natuurlijk 77, is wel veel. Ik heb het wel vaker gedaan, alleen... Uh... Ja, het is gewoon op het moment dat je zeg maar, jezelf moet verbeteren... ga je niet meer zo ver vooruit. Dus uh, ik ben blij dat ik mijn PR met een 10 verbeterd. En uh, ja, het ging gewoon lekker vandaag. Bijna mannen was er goud voor Jan Smeekens en Hein Otterspier. De laatste won de 1000 meter door een persoonlijk record te rijden... met 1.776. Doki voor het eerst in zijn carrière onder de 1.08. Smeekens pakte alweer zijn derde wereldbekeroverwinning dit seizoen. Hij is voorlopig de beste 500 meterrijder ter wereld. Ja, dat is echt een, een heel mooi rijtje. En, uh, ja, dat is iets waar je van kan dromen het begin van het seizoen. En, ja, met deze vorm gaat het bijna vanzelf. En dat, uh, dat is een erg lekker gevoel, ja. Smeekens voert ook het algemeen klassement van de Wereldbekerwedstrijden aan. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven, Mark. Goedemorgen. Goedemorgen.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 In het nieuwe deelstaatparlement hebben ze een zetel meer dan de huidige coalitie van CDU en FDP, die tien jaar heeft geregeerd. De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel verloor 6,5%, maar is nog wel de grootste partij. En koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn aangekomen in Brunei voor een tweedaags staatsbezoek. En na Brunei reist de koningin door naar Singapore, eveneens voor een tweedaags staatsbezoek. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online.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 ANWB Verkeersinformatie houdt u de rekening mee dat het plaatselijk glad is door sneeuw en bevriezing op de weg. En dat het sneeuwt, merken ze vooral in Groningen op dit moment, daar gaat het heel langzaam. Verder staat er 50 kilometer in totaal in Nederland, dat is veel meer dan gebruikelijk. Een greep daaruit op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, 8 kilometer tussen Kootwijk en Voorthuizen. Op de A6 Lelystad richting Muiden, 7 kilometer tussen Almere Stad en de Hollandse Brug. 13 kilometer langzaam rijden tot stilstaan op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Afrit Averhoorn en Afrit Weidewormer. Er was een ongeluk bij de vrachtwagen op de A15 Nijmegen richting Gokum En daarom staat er 4 kilometer file bij Afrit Arkel. Daar is ook de linker rijstrook dicht. En op de A27 Utrecht richting Gokum bij Lexmond 3 kilometer. Door een ongeluk is daar de rechter rijstrook dicht. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u uiteraard vanochtend bij over de sneeuw, toestand op weg en spoor. En we gaan praten over de Vira. Ja, alweer de Italiaanse treinenbouwer Gansaldo Breda zit goed in de problemen met die trein. Die ze voor Nederland bouwen. Maar niet voor het eerst kwam het bedrijf in de problemen. Morrende arbeiders, slecht management en haperende treinen speelde het bedrijf de afgelopen jaren parten. Correspondent Rob Zoutberg zet het allemaal op een rij. Problemen in Nederland met de hoge snelheidstrein Vira. Maar in Denemarken met de IC4, een diesel intercity. In Los Angeles, waar orders van sneltrams maar niet werden voltooid.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 Op Zoutberg was dat vanuit Italië. Het land dat dus de schuld krijgt van de problemen in Nederland en België met de Vira. We praten we er later in de uitzending nog even over door. Dat doen we met Wijnand Veneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft. Dan door naar Suriname. Een openlijke flirt in de richting van de Surinaamse president Desi Bouterse door zijn politieke tegenstander, oppositieleider Santokki. Het gebeurde op een congres over de toekomst van Suriname... dat door de partij van Santokki, de VHP, was georganiseerd. Het was Boutersen die de bijeenkomst mocht openen. Zeer graag president, ik zeg u dank voor uw aanwezigheid... en nodig u gaarne uit voor de keynote speech... en om de conferentie formeel te openen. Het zijn politieke tegenstanders, president Boutersen. en Chandrika Persat-Santokki van de grootste oppositiepartij, de VHP... Santoki was de minister van Justitie en Politie in het vorige kabinet. Onder zijn gezag begon het decembermoordenproces... waarin Boutersen de hoofdverdachte is. Op de politieke podia smeten de twee vaak met modder naar elkaar. Maar deze keer was de toon volstrekt anders. Een toon die gezet werd door oud-minister Raghubar Singh. De grote aanwezigheid van u vandaag beweest... dat er behoefte is om gezamenlijk, constructief te kunnen praten... over de toekomst van ons land. Zonder dat elk gesprek verdrinkt in het drijfzand van partijpolitieke controverse. President Boutense gaf in zijn openingstoespraak aan dat die politieke controverse er inderdaad vaak is geweest. Maar hij zei ook dat de toekomst van Suriname belangrijker is dan politiek gewin. Dat vereist durf om over de eigen schaduw heen te stappen en om broederlijk de hand van de anderen vast te houden om samen aan de nieuwe noodzakelijke toekomst te bouwen. Laten wij allen voor Suriname zijn en dat ook werkelijk in de praktijk tot uiting brengen. Ik verwacht dat Suriname na deze conferentie een waardevolle bijdrage reken zal zijn voor de inrichting van zijn toekomst. En met deze woorden verklaar ik deze conferentie voor geopend. De paar honderd aanwezigen gingen vervolgens in discussie en spraken over economische ontwikkeling, over milieu, over welvaart en onderwijs en over de relaties met het buitenland. Uiteindelijk moet er een plan uitkomen dat door de Surinaamse regering wordt overgenomen. VHP-voorzitter Santokki. Ja, in feite uh, proberen wij, en daarom hebben we gezegd, het is een aanzet om te komen tot uh, nationaal dialoog. Maar na morgen moet de regering het overnemen. En de regering moet sturen geven aan het proces en niet de VHP. Maar wie zit er tegen die tijd dan in de regering? Over ruim twee jaar zijn de verkiezingen. En als de huidige regering doorgaat op de ingeslagen weg... dan zal Boutersens partij ongetwijfeld weer de grootste worden. Bouterse is namelijk populairder dan ooit. Na de flirt van de VHP met de president... zou samenwerking tussen VHP en Boutersen voor de hand liggen. Veel bezoekers van het congres zagen de bijeenkomst dan ook als een eerste aanzet tot een coalitie van Bouters' NDP met de VAP van Santokki. De VAP-voorzitter liep vorig jaar nog mee in een demonstratie tegen de omstreden amnestiewet. En politieke samenwerking met Bouters sloot hij altijd uit wegens dienst omstreden verleden. Maar op de conferentie was Santokki milder dan voorheen. We kunnen nu gaan vallen over tegenstanders, we kunnen nu gaan vallen over personen. In 2030 ben ik er niet, bent u er niet, is hij er niet. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat we nu iets ontwikkelen voor de generatie daar komt. Maar u liep een klein jaar geleden nog mee in de demonstratie tegen de amnestiewet. Hoe ruimt u dat? En als het morgen plaatsvindt, doen we dat mee. Omdat we niet eens zijn met de amnestiewet. En daar tegen vechten we. Maar de amnestiewet moet niet belemmeren dat wij een beleid en een visie ontwikkelen voor de volgende generatie die gaat komen. Meneer Wouters, was dit de nieuwe coalitie? De nieuwe Suriname was dit. Oké, okay. okay. bedankt heer president voor je aanwezigheid en Dank u wel. Heel. Bedankt. Succes. Ja, zo ging dat daar in Suriname bij uh, een congres georganiseerd door de Partij van uh, Santokki, de VHP. Een bijdrage was het trouwens van Harmen Boerban. Dertien minuten over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na jaren van gebakkelij was gisteren eindelijk eens geen discussie over de overwinnaar van de zilveren camera. Een serie uit het door de oorlog getroffen Syrische Aleppo, gemaakt door fotograaf Eddie van Wessel. Kreeg het predicaat beste nieuwsfoto 2012. Maar toch bleef het onrustig na afloop van de prijsuitreiking in Den Haag. Want de vraag bleef hangen: worden jaarlijks nou wel de beste foto's beoordeeld door de jury?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 En we zien de dood in zijn ogen. Kritiek afgelopen jaar op de zilveren camera was... Ja, het is misschien niet journalistiek genoeg. Met deze serie is het tegendeel bewezen. Nou ja, absoluut het tegendeel bewezen. Kijk, misschien uh, kun je zeggen dat er in Nederland de afgelopen jaar...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 ...dat het een buitenlandse serie is. En nog een ander punt, een kritiek op, op de zilveren camera. De, de zilveren camera zou eigenlijk zelf de boer op moeten om foto's te vragen. Ja, Kijk, als je dat aan de voorzitter van uh, de zilveren camera bestuur zou vragen... ...dan zeggen ze daar ook ja op. Van ja, we moeten zelf meer de boer op... ...omdat we het ons niet kunnen veroorloven... ...om series die uh, spraakmakend zijn geweest het afgelopen jaar om die niet uh, in aanmerking te laten komen voor de zilveren-camera-prijs. Dus er gaat wat veranderen bij de zilveren-camera. Er gaat camera wat veranderen, ja. Binnenlands Nieuws deze categorie. En we gaan kijken wie er voor de serie gewonnen heeft. Martijn Beekman wint hier. Martijn Beekman zelf winnaar geworden uh, met een serie over Diedrich Samson. Uh, hebben nou de beste mensen meegedaan dit jaar? Het probleem met de zilveren-camera is dat er altijd foto's gemist worden. Die ontbreken dan bij de nominaties. Dat komt door het simpele feit dat sommige fotografen nooit meedoen. Hele goede Nederlandse fotografen. Maar waarom doen ze niet mee? Nou, Je moet voor deze wedstrijd nou eenmaal zelf bedenken dat je een kans maakt. Of dat je het leuk vindt om aan het einde van het jaar al je foto's nog eens een keer te selecteren. Dat kost ook heel veel tijd. Ik weet niet wat er mee speelt. Het is misschien ook een soort angst om dan niet, niet genomineerd te worden. Ik weet het niet. Het is een eeuwigdurend probleem van de zilveren kamer. Er was er vorig jaar veel discussie over de winnaar van de zilveren kamer. Foto toen van Joos van den Broek voor het huis van een bestuurslid van de pedofiele vereniging. Zal die discussie er dit jaar ook komen? Wat mij betreft niet. Ik was aangenaam verrast door de keuze van de jury. Dat er gekozen is voor het buitenland bij een Nederlandse prijs? Dat was tien jaar geleden voor het laatst gebeurd. En uh, het is ook heel goed om de Nederlandse fotojournalisten... die in het buitenland werken ook een keer weer te bekronen. Want uh, die hebben het vaak wel lastiger dan het, het werk in Nederland, lijkt me. Hier is Arno Heitema. Voorzitter van de stichting van de Zilveren Camera. Volgens mij voor het eerst in jaren... Een zilveren camera die uitgereikt is waar geen discussie over is. Hoe voelt dat? Nou, daar ben ik heel blij mee. Alhoewel ik discussie ook helemaal niet uit de weg wil gaan. En ook eigenlijk best goed vind als er veel discussie plaatsvindt over foto. Maar inderdaad, wat je nu merkt in de, in de zaal bij de fotografen en fotoredacteuren... is dat iedereen het eigenlijk een heel goed onderwerp vindt. Een terecht winnaar, omdat het ook heel sterk beeld is. Geen discussie over de winnaar en dat het een foto is die in het buitenland is, is gemaakt. Wel heel veel discussie was er al over de nominaties. Hebben we nou de allerbeste foto? of zijn die wel ingezonden? Ja, nou ja, het blijft een eeuwige, eeuwige, eeuwige vraag. Misschien moeten de jury zelf de boeren opgaan, zeg maar, om mensen uit te nodigen uh, om, uh, om in te zenden. Ik weet niet zeker of dat de beste manier is. Op zeg maar, dat... een gegeven moment van de juryvoorzitter, die zei, ja, we moeten die kant op. Ja, nou, maar goed, hij bepaalt dat niet uh, in zijn eentje. Ik bedoel, ik vind dat hij dat mag zeggen. Hè? Hij zei dat u zou gaan zeggen dat we die kant op gaan. Nou ja, we, we denken daarover, maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Omdat je, kijk, zeg maar, het, je moet ook een beetje zuinig zijn op de prijs zoals die is. Wordt vervolgd. Vast en zeker. En elk jaar hoort er veel discussie te zijn... en die zal er hopelijk ook altijd blijven. Overigens was de winnaar van de zilveren camera... Eddy van Wessel niet aanwezig bij de prijsuitreiking... want hij had niet verwacht dat hij zou winnen. En hij zat in Zweden is bezig met een serie over de elandenjacht. Een bijdrage hoorde u van Mark Hamer. En het E-woord, ja, dat lijken we voorlopig toch echt te kunnen vergeten... Door sneeuwval groeit het ijs in het noorden niet. Straks bellen we met de ijsmeester van de Friese ijsbot. Eerst de verkeersinformatie Erwin de Hart. Hoe is het dan met name in het noorden van Nederland? Uh, ja, daar uh, is het uh, veel langzamer dan gebruikelijk door de sneeuw die daar uh, nu is. In de Randstad zijn de wegen zwart uh, op de snelwegen dan. Dus daar rijdt het uh, normaal door. Uh, wat langere files... Het is plaatselijk nog steeds heel glad in het hele land door sneeuw en bevriezing, dus blijft u daarvoor uh, opletten. 100 kilometer in totaal op dit moment. En de langste files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Barneveld 10 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buiten en de Hollandse Brug 13 kilometer. En de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Afrit Avenhoorn en Afrit Weidewormer 14 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. En hoe gaat het op het spoor? Daar zijn we uiteraard ook benieuwd naar. Ik heb contact met Erik Trindhamer van de NS. Meneer Trindhamer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie op het spoor op dit moment? De aangepaste dienstregeling doet wat hij moet doen. Uh, het rijdt. Er is uh, wel wat vertraging, uh, mede door het winterweer. Maar de situatie is uh, stabiel te noemen. Oké, okay, dat is goed nieuws. Um, zijn er wisselstoringen? Zijn er storingen door de kou? Uh, niet noemenswaardig die nu de dienstregeling um, uh, onverschoppen, om het zo maar te zeggen. Dus uh, het werkt allemaal. En daar waar een uh, wisselstoring ontstaat, zijn er storisch aanwezig om dat zo snel mogelijk op te lossen. Oké, okay, maar goed, het kan uh, natuurlijk een signaal zijn dat, dat er nog meer storingen zullen komen als er al een paar plaatsvinden. Hoe houdt u de, de, de, dat in de gaten? Zo'n midderte dag uh, blijft altijd spannend. Uh, dus we houden het goed in de gaten op ons controlecentrum in Utrecht. En zodra als ergens zich een storing voordoet, dan zijn storingsploegen paraat. Moeten reizigers nog rekening houden met een uitgedunde dienstregeling? Wel uh, in de Randstad. Uh, daar gaan we van vier treinen per uur terug naar twee treinen per uur. Dat geldt voor intercity's en dat geldt voor stoptreinen. En uh, dat hebben we gisteren gecommuniceerd rond de uur of vier. En we hebben het beeld dat de reiziger dat inmiddels uh, begrijpt. En daar zijn we blij mee. Goed. We uh, worden graag door u op de hoogte gehouden met Rindhamer in de loop van de ochtend. Mochten er nog Uit problemen ontstaan? Tot later. Dan gaan we naar Mayno Remmers, want die is in Amsterdam. Mayno, hoeveel voelt deze dag eigenlijk voor jou? Ja, ik moet zeggen, ik heb nog niet zo'n last van de winterdepressie... maar komt, ik kom uit het zuiden en dan komt carnaval er nog aan. Ik krijg het vaak na carnaval. Dan, Aha, komt, dan, dan denk de ik, dick. nou wil ik... Ik wil eigenlijk na carnaval meteen voorjaar... maar dan is het nog maart en april en dat soort dingen. Dus dan, dan heb ik het. Nee, nu tellen we nog gewoon af, hè. Uh, wie ook aftelt deze ochtend is degene die, die naast mij zit... En dat is theatermaker Bas van Rijnsoever. Die heeft een prachtig plan. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Een, een plan om deze dag, Blue Monday... het is overigens bedacht door een psycholoog, dacht ik, hè? Ja, een Britse psycholoog heeft, ik geloof ik, in 2005 bedacht om deze naam, uh, of deze dag een naam te geven. Ja, ja de, de, de 21ste januari, want, uh, nog midden in de winter... want de goede voornemers zijn mislukt en de vakanties lijken nog ver weg... en omdat het maandag is, je we weer aan de week beginnen. Ja, en nog iets, de meeste mensen hebben hun salaris nog niet binnen. Oh, ja. ja. <laughs> ja. Uh, wat gaan jullie doen? Wij gaan uh, vandaag de mensen in Amsterdam een hart onder de riem zingen. Ja. Uh, wat gaan jullie zingen dan? Uh, een koorstuk gecomponeerd door Merlijn Twaalfhoven... met daar overheen een speech van Erik Willems. Die gaan we straks in de ochtendspits bij een ophaalbrug... aan de mensen die daar staan te wachten. Uh, we dachten ochtendspits op de, de meest depressieve dag van het jaar... dat moet wel echt ellende zijn. Dus dat is een mooi moment om de mensen eens toe te spreken. Ja. Een, een hart onder de riem, waar moet ik dan aan denken? Uh, liefde. <laughs> ja. Het is voor mij, ik vind het wel een mooi excuus... om een keertje schaamteloos liefde te gaan brengen, ja. Ja. Midden op straat? Midden op straat, in de sneeuw. Ja, waar in Amsterdam gaan jullie dat doen? Bij de Katten dat is in west aan de Nassaukade. Ja, daar komt een compleet koor, want er zijn allerlei mensen opgetrommeld. Zelfs senioren, heb ik begrepen. We hebben iedereen die uh, mee zou willen doen, benaderd, ja. ja. Ho hoeveel zijn er nu? Hoeveel mensen doen mee? Ik ben heel benieuwd. Je weet het nooit precies met dit soort acties. Omdat het ja. toch wel op on the spot besloten wordt, denk ik. Mensen die de sneeuw in willen, maar ik heb zo'n honderd aanmeldingen. Ja, ja 100, 100 mensen, van alles. Dat zijn niet per se zangers of zo? Uh, we zijn begonnen hier op theaterscholen en het conservatorium... en echt wel generatiegenoten kunstenaars te benaderen... om mee te doen, om zo'n geluid te laten horen. En vanaf het moment dat we het gevoel hadden... er staat nu een goede basis aan jonge mensen met, met een goede stem zijn we de boel gaan opengooien en het gewoon zo groot mogelijk gaan maken. Uh, dus dat wordt... Maar wordt het dan eenmalig dat jullie dat koorstuk brengen... met die tekst eroverheen? Ja, ja dat wordt een flashmob-achtige situatie. Ja, daar moet ik een beetje aan denken aan een flashmob. Dat ineens mensen iets geks gaan doen midden op een op gewone straat... terwijl niemand het argeloze burgers het niet in de gaten hebben. Daar moet ik aan denken. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen, ja. En dan moeten we deze Blue Monday, deze depressie, een beetje doorvergeten. Uh, nou, nee, helemaal niet. Uh, maar het is wel een poging om eventjes een gezamenlijk moment te creëren. Een ontmoeting en een, en een, en een, ja, een hart onder de riem, zeker. Ik vind dat wel goed gezegd. Ja, en gezicht. zelf ook de bedoeling om even een beetje op te vallen, is dat ook? Wow, nee, dan zou ik geen koor bouwen. Dan zou ik zelf in een hele grote lamp gaan staan, denk ik. Ja, Dat moet eerst nog geoefend worden, begrijp ik, strakjes in de studio ergens. Ja, Stichting Like Minds is zo lief geweest om hun studio heel vroeg open te gaan doen. En daar gaan we ter plekke met Merlijn een Koorstuk. In. En het wordt uh, straks op de radio gebracht bij ons. En het wordt ook nog gefilmd vanuit verschillende hoek met vijf camera's. En vanavond in de brakke grond is dan de videoclip, geloof ik, te zien. Dat is een beetje de bedoeling. Maar zover is het nog lang niet, moet eerst nog het lied instuderen ben benieuwd. Gaan we jou zo horen, Mino? Of ik mee ga zingen. Ja. Het, moet wel een, uh, het moet wel leuk blijven op deze oh, Blue okay. Monday natuurlijk. Ja, nee, dan worden we nog <laughs> Bij meer van het lullen, hè? <laughs> Mino, Remmers, we horen je later. En de mensen bij wie je bent, daar, in Amsterdam. Goed, we moeten het over het ijs hebben. Want uh, optimisme was vorige week groot onder schaatsliefhebbers... Ook veel foto's langs zien komen uh, afgelopen weekend... van mensen die bijvoorbeeld in Friesland aan het schaatsen waren. Um, in het noorden lag geen sneeuw en het bleef flink Friese. Dus het, ja, het zou niet lang duren... voor de eerste grote toertocht op het natuurijs zouden komen. Dat was een beetje het gevoel vorige week. En zelfs het E-woord, de tocht viel regelmatig. Maar helaas. Want vannacht is het ook in het noorden gaan sneeuwen. Ik heb contact met Jan Oosterbrug... ijsmeester en voorzitter van de Friese IJspond. Jan Oosterbrug, goedemorgen. Goedemorgen. Is er al veel sneeuw gevallen bij u? Ja, hier ligt de enige sneeuw. Dat is het eerste dan uh, deze winter. Ja? En dat is niet goed voor het ijs, hè? Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, sneeuw is enorm bevallig voor de ijsgroei. En dat geeft ook een hoop werk. Ik ben voorzitter van de ijsclub. Dus we gaan straks weer vegen. En uh, proberen weer een baantje te maken voor de, voor de schooljus. Die vanmiddag uh, een wedstrijdje heeft voor de, voor de jongste klassen. Ja. ja, dus je moet aan het werk. Ja, we horen daarin niks. Nee, nee. Even naar uh, de kwaliteit van het ijs uh, op dit moment. Want ik had toch ook het idee, ik zei het al... ik heb veel foto's langs zien komen dit weekend... van mensen die heerlijk aan het schaatsen waren in Friesland... maar dat het nog niet op alle plekken goed is. Nou, dit is maar op een paar plekken goed. Dat is op de ijsbanen, dat is op het landijs, Het ijs is op, op water wat op het, op het land staat, dat bevroren is. En op het op diepere water, de boezem van Friesland... dan moet je absoluut niet uh, willen schaatsen. Dat is levensgevaarlijk. Het ijs groeit net? Nou, het ligt gewoon te weinig ijs. Het heeft uh, nu een week gevroren. Het is uh, precies zo even op acht dagen, de achtde vorstdag. Mm. Het heeft, het heeft uh, licht tot matig gevroren. Overdag uh, 1, 2 graden, s'nachts 4, 5, 6. 7 op, op een enkel moment. En dat geeft wel enige ijsgroei, maar te weinig. Ja, net je ziet dan nou vandaag natuurlijk met mm. die sneeuw dat het gewoon levensgevaarlijk is. om op plekken te komen waar al te weinig ijs lag. Je ziet nou niet natuurlijk waar je schaatst. En dat maakt het uh, echt gevaarlijk. Ja. Heeft u al uh, van dat soort toestanden gehad in Friesland? Nou, er zijn in Friesland bijna vier verdringingsgevallen geweest. Dat is gelukkig goed afgelopen. Maar uh, ja, mensen gaan toch het ijs op waar het niet kan. Ja. En dan krijg je dus uh, jezelf breng in gevaar, maar je brengt ook mensen in gevaar die je moet redden. Mm. Mensen zijn een is, beetje, worden toch een beetje nou, draaien een beetje door hè, als, het, als het gaat uh, vriezen. Als het nou, wil ik toch graag. Ik heb dat zelf ook en het, het is natuurlijk geweldig om op, op het wijde water, op, op, het, op het mooie meer te gaan schaatsen. Maar het is uh, het, het gevaar. maar het gevaar loont ook. Ja. ja. Goed. Wij uh, gaan gewoon rustig afwachten, meneer Oostombrug, Hoe het uh, met de sneeuw vergaat in het ijs? Op ja, je man. ligt enig deel en er is het beste schaatsen... op die plekken waar dus gefeeste banen zijn. En dat beperkt zich vandaag tot ijsbanen en, en landijs. Goed. Jan Oostor, ijsmeester en voorzitter van de Friese IJsbond. Dank hoor. Graag gedaan. Dag voor het ochtendkrant. Gert Kluk is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Metro heeft een verhaal over de Vira. Personeel van de NS en de Belgische spoormaatschappij... zeggen in de krant dat er vaker onderdelen van de geplaagde trein vallen. De trein staat aan de kant omdat er vorige week stukken plaatwerk vanaf vielen... Maar dat is volgens de medewerkers dus niet de eerste keer. Ja, Metro schrijft dat het van treinpersoneel... meer klachten over de trein heeft ontvangen. Met name over bijvoorbeeld haperende deuren. Vorige week raakte op station Schiphol nog een reiziger bekneld... toen een deur opeens dichtging. De NS zegt in Metro geschetste problemen niet te herkennen. Gezien de veiligheidsprocedures is het een onwaarschijnlijk verhaal. Hm. Nou, er is meer nieuws over de Vieraad. AD zegt te weten dat de NS een schadeclaim gaat indienen... bij de fabrikant van de trein. Over de hoogte daarvan wilde NS nog geen mededelingen doen, schrijft de krant. Tientallen werknemers van een verpleeghuis in Amsterdam leggen deze week het werk neer. Ze vinden dat de extra miljoenen voor de zorg niet goed worden besteed. En zijn de situatie beu, meldt het AD. Amsterdamse instelling kreeg 4 miljoen euro voor extra personeel. Maar medewerkers zeggen dat de werkdruk niet is afgenomen. Ook bij een tehuis in Arnhem volgen deze week acties. Daar is geld voor personeel besteed aan managementcursussen. In het AD maken vakbondsbestuurders en Tweede Kamerleden zich boos over de situatie. Abfacabo-bestuurder Marijnissen en Fleur Agema van de PVV... willen zo snel mogelijk opheldering van staatssecretaris Van Rijn. Het grootste bouwbedrijf van Europa, dat is het Oostenrijkse Strabag... haalt in Nederland grote orders binnen door te knoeien met loonkosten. Daarover schrijft het Financiële Dagblad vanochtend. Het onderzoek van het FD blijkt namelijk dat het bedrijf... via een dubieuze constructie te weinig sociale premies afdraagt. En daardoor worden de arbeidskosten met... 20 gedrukt. Vooral Portugese werknemers van het bedrijf... zouden door de constructie worden benadeeld. Het bouwbedrijf werkt ook veel in ons land. Onder meer aan de verbreding van de A15... en aan de bouw van een spoortunnel in Delft. Met die laatste opdracht is een miljard euro gemoeid. Nederland loopt leeg. Die kop staat op de voorpagina van de Telegraaf. De krant schrijft dat de emigratie uit Nederland snel toeneemt... tot 395 mensen per dag. In 2011 vertrokken er dagelijks 365 mensen naar het buitenland. emigranten vertrekken uit onvrede met het politieke klimaat... de gevolgen van de economische crisis en de verharding in de samenleving. Meesten gaan naar buurlanden zoals Duitsland en België... maar ook de Scandinavische landen zijn populair. En de baas van een grote emigratiebeurs zegt in de Telegraaf... dat vooral ZZP'ers, zoals medisch specialisten en consultants... hun heil in het buitenland zoeken, volgens hem... Is daar veel werk voor die groep? Gert, dank je wel. En blijft u luisteren, want zo dadelijk praten we u bij over de problemen met de Vira. En inderdaad, de claim die de NS wil neerleggen. Bij de makers van de trein in Italië. Hier wordt onder andere directeur Bert Meerstad van de NS. Dit is Radio 1.